6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. En met straks details van Kiesje Hekster over de mededeling van de RVD. Die komt zojuist binnen dat de begrafenis van Prins Friso op vrijdagmiddag 16 augustus zal plaatsvinden in Lage Vuurze gemeente Baren. En dat gebeurt in besloten kring. Straks meer details Het Nationaal Eerst met Kees Groot. Het aantal geweldsincidenten in het amateurvoetbal is het afgelopen seizoen met 15% gedaald, vooral na 2 december. Toen een grensrechter uit Almere werd doodgeschopt... liep het aantal excessen sterk terug. Volgens de directeur amateurvoetbal van de KNVB, Anton Binnenmars... zijn de nieuwe regels in het amateurvoetbal een duidelijk signaal... dat degenen die de sport verpesten ook aangepakt worden. Een van de nieuwe maatregelen is de tijdstraf... bij de eerste gele kaart in een wedstrijd. In het verleden was het zo, binnen amateurvoetbal... dat twee gele kaarten in de wedstrijd betekent niet een schorsing Na vier gele kaarten betekent dat een schorsing. Wat we nu doen is direct in de wedstrijd laten merken aan iedereen direct lik op stuk aan de kant. De begrafenis van prins Frizo is aanstaande vrijdagmiddag 16 augustus... in besloten kring in de Lage Vuurse in de gemeente Baren. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst zojuist. Later dit jaar zal er ook nog een herdenkingsbijeenkomst volgen... voor de gisteren overleden prins Frizo. Sinds de bekendmaking van het overlijden van Prins Frizo... hebben tienduizenden mensen een bericht achtergelaten in registers. Vooral via koninklijkhuis.nl komen veel berichten binnen. Tot vier uur vanmiddag waren er zo'n 20.000 reacties. Op condoliansen.nl stonden rond dat tijdstip iets meer dan 16.000 blijken van medeleven. Niet alleen op internet kunnen mensen een register tekenen, ook in veel gemeentehuizen kunnen ze een boodschap achterlaten. Zo hebben in Baren enkele tientallen mensen het register in het gemeentehuis getekend. Prins Frizo zat als kind in Baren op school. In het centrum van Woerden woedt brand in een aantal bedrijfspanden op een industrieterrein. De brand ontstond na twee explosies in een scooterwinkel, zegt de brandweer. Dat pand is helemaal uh, verwoest. Het pand daarnaast is de brand heen uitgebreid. Uh, op dit moment is de brandbestrijding nog volop bezig. Uh, er is één persoon vervoerd met rookinhalatie naar het ziekenhuis voor onderzoek. Uh, en er worden mensen aangeraden die last hebben van de rook om uh, ramen en de deuren te sluiten en in ieder geval uit de rook te blijven. Er is een groot aantal brandweerwagens opgeroepen, onder meer uit Leidse Rijn, Houten en Maarsen. De Amerikaanse regering wil een fusie van American Airlines en US Airways tegenhouden. Met de fusie zou de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld ontstaan. Een bedrijf dat dagelijks 6700 vluchten uitvoert. Het ministerie van Justitie denkt dat de fusie slecht is voor de concurrentie... en is samen met een aantal staten naar de rechter gestapt. American Airlines stond in 2011 nog aan de rand van een faillissement. Het bestuur van de Japanse kustplaats Kesennuma heeft besloten een enorm visserschip te slopen... dat sinds de tsunami in 2011 midden in een woonwijk ligt. Het 60 meter lange schip werd zo'n 750 meter uit de haven geslingerd... en kwam tussen de woonhuizen terecht. Het is daar al die tijd blijven liggen.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 Tata Steel is onder meer eigenaar van de hoogovens in IJmuiden. De winststijging is te danken aan een belastingmeevaller en sterke resultaten in India. Ook in Europa zijn de resultaten verbeterd. De directie van Tata spreekt van positieve tekenen van economisch herstel in sommige Europese landen, vooral in Groot-Brittannië.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 Nee, er zijn wat meer aanrijdingen bijgekomen eigenlijk. In totaal nu 39 kilometer. Ik begin met de A15, Gorkum, richting Nijmegen. Na een aanrijding tussen Knopendel en Geldermalsen, 5 kilometer. Tussen Metre en Geldermalsen is de linkerijsrook dicht. Ook een ongeluk op de A59, Sirikzee, richting Os. Tussen Engelen en Knopendempel, 2 kilometer. De hele middag vertraging op de N2, de randweg Eindhoven, richting Maastricht. Tussen Eindhoven Airport en Veldhoven-Zuid, 5 kilometer. Wordt er olie schoongemaakt. Daarom is bij Veldhoven de rechte reis ook dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de hoofdrijbaan via de A2. Met Ster Extra profiteer je direct op je tablet of smartphone... van unieke kortingen, acties of prijzen. Zo kun je bij het zien van een televisiecommercial over die nieuwe T... via Ster Extra direct een proefpakket aanvragen. Download de gratis app voor je tablet of smartphone op sterextra.nl.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Zes over zes, goedenavond. Vakken vullen in de supermarkt een leuk bijbaantje voor scholieren... als het maar niet ten koste gaat van de schoolprestaties. Hij heeft een supermarkt iets opgevonden, hulp bij het huiswerk. De Britse prins Charles is nog lang geen koning... dus wat doet hij in de tussentijd? Zich bemoeien met zaken die hem helemaal niet aangaan. We beginnen met het nieuws over Prins Friso. De begrafenis van de gisteren overleden Prins is op vrijdagmiddag 16 augustus in besloten kring. In lage vuurse in de gemeente Baren. Dat meldt uh, de RVD. Kieze Hekster, verslaggever Koningshuis. In besloten kring, hè? Wat is, ja. uh, wat is daar de reden van, denk je? Ja, nou uh, op zich heel opmerkelijk natuurlijk dat er ook zo snel een begrafenis is. Over drie dagen, vier dagen na het overlijden van de prins. Heel vaak staat er toch voor een begrafenis bijna wel een week, dus dat is al Voorleiden heel opvallend. Voor leden van de koninklijke familie? Nou ja, ook voor uh, gewone mensen, zal ik maar zeggen. En tot nu toe was het altijd zo dat er tenminste tien dagen... soms al twee weken voortduurde. En ook uh, het feit dat het inderdaad een besloten kring zal zijn... niet in Delft, waarover de afgelopen dagen natuurlijk veel gespeculeerd is. Dat geeft toch echt wel aan dat het een... Uh, ja, in, in familiekring uh, zal worden herdacht, prins Friso. Dus um, er zal een dienst worden gehouden in de, in de Stulpkerk, in Lage Vuurse, En daarna wordt de prins begraaid op de daarbij gelegen begraafplaats. Uh, Dominee Linde zal de dienst leiden. Dat is natuurlijk wel een bekende van uh, de familie... die vaker nou, voor bruiloften en ook voor begrafenissen diensten houdt. En um, ja, dit past natuurlijk heel erg in um, zoals de prins was misschien. Er is veel gezegd over dat er toch een uh, begrafenis met toeters en bellen... als ik dat zo mag uitdrukken, zou komen in Delft. Maar daar is expliciet niet voor gekozen nu. En waarom lagen vuurzen? Lagervuurse, uh, de gemeente Baren, de plek waar de prins opgroeide... neem ik aan als jongen kasteel Draakstein... waar hij tot uh, de verhuizing naar uh, Paleishuis ten Bosch met, uh, met zijn familie woonde... To tot zijn moeder koningin werd. Een plek waar hij altijd uh, ja, een hele goede herinnering aan heeft gehad. De hele koninklijke familie trouwens. Het land leeft natuurlijk mee, hebben we gezien in condolianten. Overal op websites, ook die van het koningshuis. Uh, wat betekent dat voor het eventueel meeleven met de, de besloten bijeenkomst besloten is. Gaan we daar wat van zien? Dat denk ik uh, niet, dat daar dan uh, iets van te zien zal zijn. Uh, er zal ook uh, later dit jaar een herdenkingsbijeenkomst gehouden worden. Um, dat hij al zo snel begraven wordt, betekent dus ook... dat hij niet zal worden opgebaard, zoals gebruikelijk was... bij uh, zijn, uh, zijn oma en uh, zijn opa en zijn vader. Die zijn allemaal opgebaard geweest een paar dagen in Paleis Noordeinde. Ook daarvan geen sprake, dus inderdaad geen openbare... Uh, ja, uh, rouw mogelijkheden in eerste instantie. Misschien behalve via condoleanceregisters. Zoals dat vandaag door tienduizenden mensen getekend is. Dat, uh, dat zal op een andere manier moeten gebeuren. En die uh, herdenkingsdienst die later dit jaar gaat plaatsvinden. Het communiqué van de RVD geeft weinig details. Heb je enig idee waar, waar dat wel toe gaat leiden? Nou, ik denk dat, dat, uh, ja, dat die gehouden zal worden om inderdaad wat publieker... ook misschien stil te staan bij de betekenis van prins Friso. Maar dit bericht is nog geen uh, vijf minuten oud... en vergeet niet te staan ook alweer heel wat koninklijke uh, dingen... op de agenda voor dit najaar. Dus uh, bijvoorbeeld begin september zal koning Willem-Alexander... een dromenboek gepresenteerd krijgen. 14 september is nog het afscheid van zijn moeder, prinses Beatrix. Dan is er nog 200 jaar koninkrijk. Dus er, zal, er zijn heel veel verschillende dingen die er nog gaan gebeuren... Dus wanneer deze herdenkingsdienst is, daar wordt inderdaad geen uitsluitsel over gegeven. Dat, dat, moeten we, dat moeten we nog even naar gissen. De details van het communiqué wat net bekend is gemaakt. In ieder geval vrijdagmiddag, deze vrijdagmiddag: de begrafenis van Prins Friso in Beslotenkring in Lagevuurse gemeente Baren. Dank Hekster, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Aan de Koninklijke Nieuws in Groot-Brittannië. Het Britse parlement wil de controversiële rol van prins Charles onderzoeken... als het gaat om de koninklijke invloed op de politiek. Het is nu zo dat de Britse kroonprins een vrij grote inbreng heeft... bij allerlei wettelijke zaken, zoals grondonteigening of nieuwbouw. In Londen, correspondent Arjen van der Horst. Arjen, eh, en die inspraak zou prins Charles misschien te veel voor eigen belang aanwenden? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Dat wil iedereen weten. Er is hier een oude, obscure wet die de regering verplicht... de kroonprins te raad te plegen over wetten die een impact hebben... op de privébelangen van de prins. Nou, dat zijn er nogal wat. De prins is namelijk ook de hertog van Cornwall... En dat is niet zomaar een titel, maar er zit ook enorme bezittingen aan vast. 54.000 hectare land, landbouwgronden, woningen en bedrijfspanden... die samen elk jaar een omzet van een miljard euro genereren. En al die wetten ja, die een impact hebben op dat bedrijf... want dat is het in feite, ja, daar moet de regering eh, Charles over raadplegen, Sterker nog, hij heeft zelfs een veto over die wetten. Een veto? Een royal veto? Ja, dat is een. een, een stel je voor uh, dat er een nieuwe milieuwet aan wordt genomen... of een nieuwe landbouwregel. Die kunnen impact hebben op uh, dat hertigdom, op, uh, op die bedrijfsvoering hè, van dat hertigdom. En daar moet de regering dus overleg voeren met de prins... En in in, in, in, in theorie kan hij dus daar ook een veto over uitspreken. Maar, maar in de praktijk doet hij dat wel eens? Dat weten we dus niet. We weten wel hoe vaak de prins ontmoetingen heeft gehad... met leden van de Britse regering. De Daily Mail onthulde afgelopen weekend... dat sinds de verkiezingen van 2010... dat Charles 36 keer overleg heeft gehad met ministers. Zeven keer met de premier. Opvallend veel ontmoetingen met die ministers van Milieu en Regionale Zaken. Het probleem is alleen, we kennen de inhoud van die ontmoetingen... Niet. Die zijn geheim. De regering en de prins weigeren te zeggen wat ze bespreken. We weten dus ook niet of Charles ook actief lobbyt. Mm. En dat is ook de reden nu voor een lagerhuiscommissie... om dat prinselijke veto een tegen het licht te gaan houden. Dat zal volgende maand gebeuren. En deze commissie zal uitzoeken... of Charles ook daadwerkelijk regeringsbeleid beïnvloedt. Ja, want in zijn verdediging, Arjen... het is er ook een deel van zijn werk he, om geregeld ministers te spreken. Ja, dat zegt hij ook. Hè. Zijn woordvoerders zeggen... het is niet alleen een recht, maar ook een plicht van prins Charles... zich te laten informeren over het regeringsbeleid. Het is een cruciaal onderdeel van zijn voorbereiding op het koningschap. En de conventie is nu eenmaal zo dat de inhoud van die gesprekken... tussen de prins en de regering geheim blijft. Ja, en de Britse media, neem ik aan, die doen van alles... om die uh, openbaarheid af te dwingen over de mogelijke lobby's van uh, Charles. Ja, en vooral The Guardian die probeert al jaren via de wet openbaarheid bestuur te achterhalen... wat bijvoorbeeld de inhoud is van de vele brieven die Charles aan ministers heeft geschreven. Dat zijn er 27 in totaal in een periode van een paar jaar. De Information Commissioner, dat is de waakond die over dit soort verzoeken gaat die heeft al gezegd, uh, geoordeeld... dat de inhoud van die brieven vrijgegeven moet worden. Toch blijft de regering weigeren dat te doen. En de Guardian heeft daar nu beroep tegen aangetekend. En later dit jaar zal de rechter uh, daar uitspraak over doen. Het is wel heel interessant te zien wat de argumentatie is... achter de weigering van de regering om die brieven vrij te geven. Want die zegt... Als we dat doen, ja, dan zou dat de politieke neutraliteit van de prins ondermijnen. Van ons toekomstige staatshoofd. En dat impliceert bijna dat Charles wel degelijk invloed, invloed probeert uit te oefenen. op dat regeringsbeleid. Arjen van der Horst vanuit Londen. Dankjewel. Supermarkten concurreren niet alleen om meer klanten, maar nu ook om. Personeel. In Amsterdam gaat een aantal supermarktvestigingen van Albert Heijn... hun jonge vakkenvullers en kassiers huiswerkbegeleiding aanbieden. Gerard Rutte, supermarktdeskundige, goedenavond. Goedenavond. Dat denk ik denk bij mezelf, vakkenvullers moeten vakkenvullen. Waarom zou Albert Heijn ze huiswerkbegeleiding willen geven? Nou, Albert Heijn komt er langs langzaam achter... Dat, uh, dat je niet alleen op nationaal niveau moet concurreren met andere supermarkten... maar ook lokaal, dat je daar een betere performance moet gaan neerzetten. En te beginnen met personeel en klanten zullen snel volgen. Dat moeten we even uitleggen. U ging erg snel. Ja, nou als je kijkt dat de, de kaarten in Nederland zijn geschud, hebben we dus Albert Heijn, we hebben Jumbo, we hebben Plus en daarnaast zijn er nog wat kleinere ketentjes die ook een rol spelen. Uh, dat, dat is gespeeld. Nu gaan we lokaal met elkaar concurreren, heel veel Jumbo's die tegenover Albert Heijn zitten. Uh, dat betekent dat je niet alleen je klanten moet concurreren, maar dat je ook je vakkenvullers uh, zorgvuldig moet gaan selecteren en de beste wil je graag houden. En Albert Heijn heeft nu bedacht, we gaan ze huiswerkbegeleiding geven. Want is dat geboren, dat initiatief, uit een, een noodzaak om deze uh, scholieren... want er zijn er veelal te helpen met hun huiswerk... of is het een aardig, aardige kerst op de taart die ze willen bieden? Ja, het is natuurlijk gewoon een marketingtruc in die zin. dat uh, En er is ook helemaal niks mis mee... is dat ze uh, graag uh, jong personeel langer aan zich willen binden... dat ze minder snel uh, van baantjes gaan wisselen... zodat de klant uiteindelijk uh, zich thuis voelt in de supermarkt... goede mensen tegenkomt die weten waar de, uh, de appelstroop staat en die nog een beetje normaal ja en nee kunnen zeggen. Maar wacht even, moet ik me thuis voelen met de vakkenvullers in mijn plaatselijke Albert Heijn? Die, die staan meestal in de weg. Nou, ik denk toch dat personeel een heel belangrijk component is voor de sfeer in de winkel. Als jij netjes dag gezegd wordt en uh, ze help je af en toe nog een beetje met inpakken van de boodschap... en dan krijg je daar een goed gevoel bij. En dan hoef je wat minder korting te geven, dus dan investeert lekker in je personeel. Dat lijkt me een goede zaak. Want uh, investeren in personeel is ook lastig als je weet dat met name de jonge scholieren... snel weer verder gaan naar een ander baantje of ermee stoppen. Want het verloop is groot. Ja, het voorlopig is groot. Maar goed, als je dus, uh, dat is de poging van Albert Heijn nu, om toch die loyaliteit bij die medewerkers wat groter te maken. Als je helpt met andere dingen, als je, je personeelskorting geeft, als je, je helpt met, uh, met begeleiding van huiswerk, dan uh, blijven ze mogelijk wat langer bij je hangen. Ja, maar als je loyalig personeel uh, langer voor je wil laten werken. Kun je, is er dan niet een betere oplossing om ze meer te betalen? Nou, dat zou kunnen, maar op deze manier is het natuurlijk een, denk ik, een redelijk sympathieke actie... ook naar de ouders toe die die best zullen weten uh, dat Albert Heijn een goed bedrijf is... waar je ook nog een beetje geholpen wordt met je huiswerk. En misschien is dit een goedkope oplossing dan maar weer loonsverhoging te geven. Ja. Maar een beetje loonsverhoging en wij zijn niet verkeerd zijn. Hm. Is Albert Heijn de enige supermarkt met dit soort initiatieven? Nou ja, Albert Heijn, nationaal is dit nu wel uh, een, een, een, een primeur... maar uh, ondernemers van Albert Heijn of van Plus of van Jumbo... die natuurlijk al veel langer de hoofdkantoren lopen over het algemeen achter bij hun ondernemers. Uh, ze zouden dus wat meer moeten samenwerken, uh, kunnen wat meer leren van ondernemers. Maar goed, Albert Heijn heeft het nu eindelijk opgepakt na een jaar en uh, laten we eens kijken wat eruit komt. Ja, en dat is echt een trend, een, een mogelijke trend voor de komende tijd. Nou, ik denk dat ze wat minder op prijs gaan uh, concurreren. We hebben dit jaar ook geen prijsslag gehad, dus uh, is ook niet nodig, want Albert Heijn en, en Jumbo bepalen nu de markt. Uh, uh, nu gaat het erom hoe ga je lokaal kwalitatief en duurzaam de concurrentiestrijd aan en doe je met dit soort elementen. Gerard Rutte, Supermarktdeskundige. dank u hartelijk. De landen van de Velden, daar waren files bijgekomen. Hoe staat dat er nu voor om kort over zes? Uh, nou, het gaat heel snel de goede kant op. Ik zie dat er nog maar twee aan. Even kijken. Ja, dat is de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Bij Gelderland nog vier kilometer. En die hardnekkige op de N2, de randweg Eindhoven naar Maastricht... bij Veldhoven-Zuid nog steeds vier kilometer. Probleempje bij de spoorwegen, want en naar Gouden... rijden op last van de politie eventjes geen treinen. De vertraging kan daar oplopen tot wel meer dan een uur.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 Mercy, mercy me, I want you. 1991, Robert Palmer. Deze zanger is zelf inmiddels ook alweer tien jaar dood. De tijd gaat snel. Nederlanders die in de jaren 50 naar Australië emigreerden... wilden toen maar één ding zo snel mogelijk opgaan in de nieuwe samenleving. Vandaar dat ze meteen Engels leerden. Maar nu ze ouder worden en soms dement... vallen ze terug op hun moedertaal. Er is daarom een groeiende vraag naar Nederlandstalige verplegers... maar die zijn in Australië natuurlijk dun gezaaid. Daarom werken ze in Huizenavondrood Avondrood in Melbourne... met stagiairs uit Nederland. Hoe is het met je rechterarm en rechterbeen...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 Dus helaas ziet de overheid hier nog steeds niet in dat wij echt een specifieke niet uh, hebben voor Nederlandstalig personeel met de juiste ervaring. Can you remember who that is in Nee, dat ben ik. En wie is dat dan? That's Jantje meen. Visser heeft haar dochter op bezoek. Ze bladeren samen door foto's van vroeger. Een knappe met ben hier, hè? You are beautiful. Haar dochter praat alleen Engels. Moeder alleen nog Nederlands. Het is één van de problemen met die Nederlanders. Ze wilden zo graag opgaan in hun nieuwe land dat ze thuis geen Nederlands meer spraken. En dat betekent dat ze nu niet meer kunnen communiceren met hun kinderen. Ze sprak Engels predominantly up until residing in En nu is ze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 En dat hij na zijn stage in Australië blijft wonen... en dat hij dus blijft werken in het verpleegtehuis. Een verslag was dat van onze correspondent in Australië, Robert Portier. We gaan aan het eind van deze uitzending naar Moskou, naar het WK atletiek, Want daar brengt een heel spannend moment aan voor Daphne Schippers. De vraag, haalt ze een medaille of niet? De zevenkampster moet de slot, het onderdeel doen. Dat is de 800 meter en staat op dit moment derde in Moskou. En die houdt kamp. Zit die medaille erin? Uh, moeilijk Tim, heel moeilijk zal het worden voor Dafne Schippers die nu in het stadion dat uh, aardig vol zit. Het Luzhniki stadion in Moskou. Ik schat zo'n uh, 45.000, 50 50.000 mensen. Ik zie veel Nederlandse vlaggen. Het zal moeilijk worden want Dafne Schippers is geen uitgesproken 500, of 800 meter loopster. Haar persoonlijk record om haar even aan te geven is 2'15, 52. En hoe zit dat nou precies? Ze staat inderdaad derde. Ze ligt eh, 59 punten achter de nummer 2. Brian Thiessen Eaton. De vrouw van de wereldkampioen op de 10-kamp. Ashton Eaton. En eh, ja, die punten, dat, daar gaat het te, maar om. 1 eh, seconde verschil is 14 punten. 7 seconden verschil is ongeveer 100 punten. Nou, ze ligt er 59 achter op de nummer 2. Dat is veel. Dat zijn 60 punten. Dat is eh, zeg maar 5 5,5 seconde. Op de vierde plaats. Negen punten verschil in het voordeel van Daphne Schippers. Met Antoinette Nana Jimou. De Française. Ja, dat is uh, bijna uh, te verwaarlozen. Op een 800 meter. Uh, met nummer 5, Johnson Thompson. Dat is een goede 800 meter loopster, De Engelse. Want die loopt 2'10'76. Heeft uh, dit seizoen nog niet zo hard gelopen. Maar normaal gesproken zit daar een seconde of vijf verschil tussen. Het verschil... ...is in punten, 42 punten, oftewel drie seconden verschil. Dat moet Daphne Schippers dus uh, uh, proberen voor te, of achter te blijven... ...minder dan drie seconden achter die uh, Johnson-Thompson. Het is een moeilijk verhaal, maar dat wat, is dan eenmaal nou, de... Ik kan het volgen, Andy, maar volgens mij gaat ze natuurlijk niet die 800 meter aan... ...met allerlei punten in het achterhoofd, maar gaat ze gewoon heel strategisch lopen. Ik denk dat ze ja? op iemand moet gaan letten om ervoor te zorgen ja? dat die voorsprong dat niet wordt opgegeven. Wat, wat is haar tactiek daarbij? Ja, dat is heel moeilijk natuurlijk. Je, je kunt wel willen dat je op een uh, ander gaat lopen, maar je moet dat wel bij kunnen houden. Uh, dat gaat ze natuurlijk proberen. Ze gaat proberen om degene die nu achter haar staan, om die in het uh, vizier te houden. Nana Jimou, die moet te pakken zijn. Johnson Thompson en Claudia Raad, de Duitse, die ook heel dichtbij uh, Daphne Schippers uh, zitten in het uh, klassement. Die zal ze natuurlijk in de gaten proberen te houden. Maar je moet je tijd, uh, je, je race kunnen verdelen. Goed kunnen verdelen. Nou, alles is voorgesteld. Uh, als uh, laatste die uh, Nana Jimou Ida, de Française. En ook, en die mogen we niet vergeten, Nadine Broersen, Gisteren de 100 uh, hoorden gevallen. Daarna fantastisch teruggekomen en licht van de 33 atleten die gisteren begonnen... staat zij op de tiende plaats, dus wel uh, een eentje verwijderd van de topposities. Het moet even stil worden in het stadion, want de 800 meter gaat beginnen. En Daphne Schippers, 12e in Londen op de Olympische Spelen met 6324 punten... en de wereldjuniorenkampioene van 2010 is gestart in de binnenbaan. En gaat nu meteen op zoek naar de dame voor haar die gestart is... Na 200 meter gaan de dames naar binnen. Dan komen ze allemaal in één baan. Ze zijn nu in hun eigen baan gestart. En Daphne loopt naast die Johnson-Thompson. Het zal rekenen worden na afloop. Wie er 1, 2 en 3 worden. Ik denk dat Melinchenko die staat zover voor, op de rest de Oekraïense wel eerste zal worden. En nu zie je al dat Brian Thiessen Eaton de kop neemt. En Daphne hangt een beetje achter... Uh, de Française ja, blijft er goed bij in ieder geval. Ah, het wordt spannend hoor. Het wordt heel spannend. Ze zitten bij elkaar. Straks de bel voor de laatste ronde. Twee rondjes van 400 meter. En dan gaan we rekenen. Heel hard rekenen en wachten. Thyssen Eaton op kop. Melinchenko tweede positie. En Daphne zit een beetje in het midden. Loopt daar goed op de vijfde positie. Dat is goed. Nu is de laatste ronde hier gegaan. En reken maar dat het pijn doet door Na zeven onderdelen. Na de honderd hoorden: het hoog springen. Kogelstoten. 200 meter verspringen. En het speerwerpen. Nu de afsluitende 800 meter. En het uh, gaat goed voor Daphne. Want die ligt nog altijd op de vijfde plaats. Spannend, spannend, spannend. Tiam. Loopt daar in de buurt, de Belgische die het goed heeft gedaan. En Daphne nu op zes, maar zit er nog altijd goed bij. De achterstand op de andere is niet al te groot. Nu moet ze bijten als ze het het de laatste bocht ingaat. En de andere wel een klein beetje bij haar weglopen. Maar ze kan nog aanzetten. En ze kan goed aanzetten, want ze komt er weer helemaal bij. En dan zit ze in een groepje van vijf. Terwijl de Duitse eh, heel goed gaat. Raad, Claudia Raad, die gaat heel goed. En dat is slecht voor Dafne Schippers. Die toch weer naar voren komt. En zelfs nu op de vierde plaats ligt. Die Raad, dat wordt het grote probleem voor Dafne Schippers. Voor eventueel een medaille of niet. Want Dafne wordt derde, Raad wordt eerste. 2-0, 45 2-0, 8 en een klein beetje voor Dafne Schippers. Die helemaal kapot op de grond ligt. En eh, dan moeten we gaan rekenen. Want het verschil met Raad is 48 punten... Dat is ongeveer nou iets meer dan drie seconden. En ik denk dat Daphne dat gered heeft. Dat ze die drie seconden binnen die drie seconden achterstand op raad zit. En dat zou betekenen, maar ik hou een enorme beslag om de arm. Raad heeft inderdaad met een persoonlijk record van 2.0643... wat ook Daphne Schippers uh, gaat halen hoor, een gigantisch uh, persoonlijk record. Tweede Catherine Thompson. Die heeft 207,64. Dat is geen probleem voor Daphne Schippers, denk ik. Want Daphne loopt en komt nu inderdaad boven Raad uit. En boven Katrina Johnson-Thompson. En boven Sharon Day. Dat betekent dat ze in ieder geval een medaille gaat krijgen. Taysen Eaton is haar voorbij. Die staat nu in de tussenstand. Want alles wordt nu berekend. Op de eerste plaats. Daphne staat tweede. We hebben de eerste vijf. Zes binnen. En dan is het Melnitschenko, die eerste wordt, Tweede plaats voor Thiessen Eaton. Derde plaats voor alsnog Daphne Schippers. Maar wie moet haar nog verbeteren? Helemaal niemand. Dat kan niet. Daphne Schippers haalt hier de bronzen medaille. En dat is redelijk uniek. Voor het eerst weer eens een medaille sinds 2005 Helsinki. De gouden plak van onze grote vriend Rens Blom bij het Polstok hoogspringen. En dan nu, en dan nu. jawel, de bronzen medaille... Wat een sensatie voor Daphne Schippers, want zij wordt derde op het wereldkampioenschap atletiek op, de op het allerzwaarste onderdeel, de meerkamp. Een knap rekenwerk voor jou en die houdtkoop daar in Moskou. Mooi nieuws om deze uitzending van het NRS Radio 1 kanaal mee af te sluiten. Iets voorbij de tijd voor we dat normaal gesproken doet, maar Casper Koor met een zomeravondspis heeft daar was geen bezwaar tegen. Niet waar, Kasper? Nee, helemaal niet. Wij doen hier zelf ook een klein beetje aan beweging bij BNL. Je zou het bijna atletiek kunnen noemen. Maar, oh ja, we toeren deze zomer door het land en we staan op zomerse locaties en vandaan in Walibi-Holland, Biddinghuizen. Daar zijn wij met de directeur Marcia van, van Til. Waar staan wij precies? Wat horen wij hier? Dit is Speed of Sound. De Speed of Sound. Speed of sound. Ja. Klinkt voor mij als radiomaker heel goed. Zometeen WNL's zomeravondspits over acht banen en veel meer. Na het nieuws. Ja, op Lusak heb ik geleerd te leren en daarom mijn diploma gehaald. Nu kan ik doen wat ik leuk vind.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Prins Frieso wordt vrijdag begraven. Dat gebeurt in Besloten Kring in Lagevuurse in de gemeente Baren. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Na een dienst in de Stulpkerk in Lagevuurse... wordt de prins begraven op de daarbij gelegen begraafplaats. De dienst wordt geleid door dominee Karel Terlinde. Later dit jaar is er een herdenkingsbijeenkomst voor Prins Frieso. De familie heeft niet gekozen voor een bijzetting... in de Koninklijke Grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. Waarschijnlijk is voor Lagevuurse gekozen... omdat prins Friso opgroeide op kasteel Drakenstein. Koningin Beatrix gaat daar binnenkort weer wonen. Premier Rutte heeft voor de dag van de begrafenis... een vlaginstructie uitgegeven. Op alle hoofdgebouwen van de Rijksoverheid... moet de vlag vrijdag halfstok hangen. Provincies en gemeenten, de overheidsgebouwen in Caribisch Nederland... en buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen... wordt gevraagd zich aan de instructie te houden.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 In het noorden en oosten van het land daar trekken nog een paar buien over. Maar elders zijn er opklaringen. Vanavond en vannacht blijft die situatie zo. Het is wel zo dat het geleidelijk steeds meer opklaat. En dat kan ook betekenen dat u vannacht wellicht nog een paar vallende sterren kunt zien. Want we zitten in de periode van de Perseïde. De temperatuur die daalt vannacht naar zo'n 13 graden in het zuidwesten van het land tot 9 graden in het oosten.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 Het wordt lichtwisselvallig weer, met perioden met zon... maar ook een kleine kans op af en toe wat regen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... in beide richtingen bij Muiden 2 kilometer. En van en naar Gouda rijden op last van de politie geen treinen. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. WNL Zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, waar sta je vandaag? vandaag? Vandaag ben ik in Biddinghuizen. Dat is een dorp in het oostelijke deel van Flevoland. Wat is er te doen? Over een heel jaar gezien niet zoveel, maar in de zomer zijn hier festivals. Campinggraften op de camping hier verderop. En natuurlijk is hier het pretpark. Walibi! En daar zijn we nu en we zijn nu vlakbij, ja, hoe heet dat ding? De Speed of Sound. Wat is dat? Die achtbaan. Wie is er geboren? Nou, Sander Lantinga, die is een uh, BB'er, een bekending Binninghuizer, en zangeres Sharon Kips, die in 2007 meedeed aan X Factor, die woont hier ook. Yeah, yeah, yeah. Yeah. En wie is erbij? Marcia van Til, de directeur van Balibi. Goedenavond, nog twee weken, trekt WNL door het land met Zomeravondspits. Onze tour die volg je via Twitter, @avondspitswnl En natuurlijk iedere dag hier op Radio 1 tussen half zeven en zeven. Vandaag dus in Binninghuizen. directeur Marcia van Teel. Um, Zullen we het er maar gelijk over hebben? Ja, prima. Dan, we we het, dan hebben we het gehad. Ja. ja. En dan hebben we het natuurlijk over het meisje van tien jaar oud... Ja. dat deze zomer haar voet is verloren nadat ze hier in, het wildwater, in, de, in de wildwaterbaan was gestapt. Ja. Nou, liever gezegd nadat ze eruit gestapt was. En dat was ook het uh, probleem. Uh, dus, uh, in eerste instantie gewoon vreselijk verdrietig voor haar en haar familie. En alle gasten en medewerkers die daar direct bij aanwezig waren. Echt heel dramatisch. Uh, haar uh, voet kwam ergens tussen? Uh, ja, het is, een, uh, het is een samenloop van omstandigheden geweest. Maar dat is meestal met een ongeval. Het zijn allemaal kleine elementen die zich ophopen. En die tot iets heel, heel naars leiden. Zoals in dit geval, zij is, uh, omdat er acuut heel veel wind en uh, regen was... is zij uh, uit reflexen, denken wij, opgestaan uit de, de boot. Ja. Zoals wij dat dan noemen, op een, uh, op een plek waar dat verboden is. Omdat dan die boot nog naar het station uh, gelift dat wordt. Dat had ze even niet begrepen, denk ik dan. Uh, nee, ondanks alle signage die al aanwezig was. En het feit dat we daar microfoons hebben om juist gasten te manen te blijven zitten. Want ja. dat is echt heel belangrijk... Nee, hij heeft dat niet begrepen, waarschijnlijk omdat ze tien was en Israëlisch. En haar vader was daarbij. Maar ja, hoe die communicatie op zo'n Het gaat ook zo snel, ik heb zelf ook kinderen. Samenloop van omstandigheden ja. dus, ja. ja dan ja. denk ik, dan gaat er niemand meer in de wildwaterbaan. Maar niet ja. is minder waar. Hier op het bruggetje heb je goed uitzicht op de wildwaterbaan. En ja, dat water, dat klopt staardig. En dat gaat er best hard aan toe. Zou u dit nou wel doen? Ik weet ik nog niet, maar we gaan even kijken. Ja, is toch cool? Ja, er is hier een paar weken geleden een meisje haar voet verloren. Hè? Ja, maar dan moet je ook goed de de regels opvolgen, volgen. Hè? Nee, dan moet je lezen aan het begin van het bordje. Je mag er niet te vroeg uitstappen, heb ik al gehoord. Ja, hier inderdaad het bordje. In ieder geval dat je langer moet zijn dan 1 uh, meter ongeveer. Het is verboden voor gasten die onlangs een operatie of medische ingreep hebben gehad om hierin te gaan. Verboden voor gasten die niet zelfstandig kunnen zitten. Verboden om handen en voeten buiten de attractie te houden. Volgens mij ging het daar mis. En de waarschuwing... U kunt nat worden. Nou, ik hou niet van attracties. Ik ben om te kijken hoe mijn kind uh, erin gaat. En die laat u er gewoon in? Ik laat hem er gewoon in. U kent het verhaal niet van... van het voetje. Van het voetje? Ja, maar ik denk dat het kind zelf het voetje over dat uh, dingetje hebt gedaan. Dus ik, niet, ik denk niet dat de ouders er goed op gelet hebben. En als je een goed kind opvoedt, dat je het voetje niet eroverheen mag doen, gebeuren dat ja. soort dingen ook niet. U staat nu op de brug, maar, niet, uh, maar nee. u bent niet bij het kind. Maar mijn kind is elf. Ja, dat andere kind was tien. Ja, nee, nee, mijn kind is toch wel zo uh, netjes uh, dat hij dat niet doet. Kijk, volgens mij is dat uw kind die uh, eruit komt. En, hoe was het? Leuk, heel erg leuk. Ik kijk meteen even naar je voeten. Kijk, het zit er nog aan. Ja, uh, alle tweede voeten zitten er nog op. En de handen? Ja. Maar we werden wel heel erg nat. Ja, Marcel van Teel, directrice van Walibi Holland. Ja. Uh, ja ik, ik zag dat bord dus ook, wel kleine lettertjes hoor. Hmm. Ja, maar eenmaal daar, uh, ik weet niet of je op het station geweest bent, zoals wij dat noemen. Daar echt, nou je, je kukelt achterover van de signage, zoals wij dat dan okay. uh, zien. Dus je kan het niet gemist hebben. Hoe, nee. hoe wordt zoiets afgehandeld met de familie? Met de familie bedoel je? Ja, en, en met dat meisje? Um, nou, in eerste instantie doe je alles eraan om uh, ter plekke uh, ja, het meisje op te vangen en te zorgen dat, dat ze de beste ik. hulp krijgt. Dat geldt dan ook voor de familie. En uh, ja, verder is het heel zakelijk gezien een verzekeringskwestie. En uh, brengen wij spullen van hot naar her. Uh, zorgen dat gasten ondergebracht zijn uh, waar ze graag willen. Uh, doen we alles om het hen de eerste dagen zo comfortabel mogelijk te maken. Maar dan is het een verzekeringskwestie. En dan wordt uitgezocht ja, wie is waar. En de schadevergoeding? Is aan. Dat is aan hen. Dat wordt uh, onderzocht. Ja. Ja. Of het een rechtszaak wordt ook, of dat niet? Nou, of er sprake is van schadevergoeding en uh, hoe, het, hoe het ongeval precies verlopen is. Ja. En uh, ja, wat, wat dan de juiste afhandeling is. Nou, dan denk ik, dan ben je negatief in het nieuws. Ja. Dan alle hins aan dek? Ja, tuurlijk. In eerste instantie, even los van de sores en het werk dat het met zich meebrengt... vind je het gewoon persoonlijk vreselijk naar. Er komt niemand naar een park als Walibi, terwijl we echt een thrillpark zijn... Ja. Om, uh, om een voet of iets anders te verliezen. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Dus uh, uh, ja, alle hens aan dek en zorgen dat het voor het meisje en de familie zo goed mogelijk verloopt. En tegelijkertijd gaan er toch gewoon mensen weer ja, in? Zo blijkt dat, nu. Ja, maar dat is ook omdat de meeste mensen zich wel beseffen, gelukkig, dat ze zich moeten houden aan de regels die nodig zijn om het goed te laten verlopen. Wij noemen dat guest behavior en we zien het wel de laatste jaren steeds moeilijker worden dat gasten gewoon wat minder boodschap hebben aan de regels uh, die we Wordt stellen. Wordt wat brutaler? Ja, ja. We hebben natuurlijk ook tieners, dus die zijn ook wat uh, eigenwijzer. Ja. Ja, en geen ouders die dat dus in de hand hebben? Nee, en, ja, dus, wij, wij hebben zoveel voorzorgsmaatregelen dat vaak situaties er ook heel veilig uitzien. Terwijl we weten, we vragen dit niet voor niks van je. Zorg dat je uh, ja, dat je houdt aan de afspraken die we hier uh, met je communiceren, dan ja. kan er niks gebeuren. Dus u moet eigenlijk ook de ouders een beetje opvoeden als ze hier te gast zijn? Ja, nou, de ouders hebben natuurlijk, zijn natuurlijk niet voor niks ouders, zo zie ik dat. Dus die moeten hun uh, kinderen goed in de gaten houden, ja. Dit is WNL, we zijn op uh, zomerse locaties uh, ja. deze zomer. En een uh, pretpark hoort er natuurlijk ook bij. We halen het nieuws van de straat, maar we spreken ook graag het uh, nieuws op straat. Vandaag viel mij het bericht op dat er weer geschaafd gaat worden aan uh, de geplande bezuiniging. En niet 6 mm -hmm. maar 8 miljard euro extra wil dit ja. uh, kabinet uh, gaan uh, bezuinigen. En het geld wil de regering dan gebruiken om te investeren in deze noodlijdende economie. Wat vindt u hier nou van? Ja, ik vind dat je geen geld kan uitgeven dat je niet hebt. Dus uh, daar begint het al mee. En dat doet natuurlijk pijn, maar uh, ja, ik vind dat je daar doorheen moet. En zo Bezuinigt er... u hier ook? Uh, als dat nodig is, dan bezuinigen wij, Ja, ja is het nu nodig? Uh, nou, we hebben een hele slechte aanloop van het seizoen gehad. April en mei was heel koud en nat. Misschien weet je het nog. Ja? Ik weet het nog heel goed. Uh, en daarna werd warm. het ook heel warm? Ja, heel warm. En uh, zo warm, we hadden hier een zomeravond, een dus summer night zoals ze het noemen. Toen was het 37,9 graden. Nou, dus, dus waar wordt hier volgend jaar op bezuinigd? Nee, niet volgend jaar. Dan weten we dat we minder medewerkers nodig hebben. Dus dan, uh, ja, dan vragen we wat minder medewerkers uit. Dan koop je ook wat minder in, dus zo uh, schakel je daarop. Ja, u moet ook bezuinigen. Ja. Ja, uh, je mag ook reageren als je niet bent. Uh, tweet uh, via avondspitswnl. Misschien lees ik je tweet dan uh, zo meteen live voor. Hier op het terrein van Walibu Holland kwam ik mensen tegen die tegen verdere bezuinigingen zijn. Het kabinet <lacht> moet je afschaffen. <lacht> Vertel. Die sporen toch niet? Want? Nou, als je lekker veel geld naar buitenland. dan laat je eigen mensen hier lekker stikken. Nou, dat is onze kabinet tegenwoordig. Voel jij je in de steek gelaten? Absoluut, ja. Niet alleen wij, hoor. Onze kinderen ook straks. Nog erger, als ze zo doorgaan. Want waar loop je tegenaan? Nou, iedereen ruikt zijn baan kwijt. En uh, bedrijven gaan allemaal uh, naar het buitenland. Het moet allemaal gefuseerd worden. Ik bedoel, KPN uh, nou, is de eerste. Die wordt verkocht. Waar zit je trots? Nee, Heb je zelf nou? nog wel een baan? Nog wel. <laughs> Nog wel. Maar dat duurt ook niet lang. 2 miljard extra. Waarop mag meer bezuinigd worden wat u betreft? Uh, waarop niet, ja. In ieder geval niet op het onderwijs en de zorg. <laughs> ja, op het, het onderwijs. Maar waarop niet? Uh, uh, waarop wel? <laughs> ja, dat zijn de goeie. Nou, <coughs> gewoon bij het kabinet zelf. Laat ik het zo zeggen, de hoge pieven. Nou, oh, daar valt ook niet zoveel te halen. Nou, ik denk dat daar ook wel een hoge baas wat te halen is. Twee miljard? Nee, niet zoveel. Nee, meer meer weet ik het ook niet. Ik heb geen flauw idee. Ik hou me er helemaal niet mee bezig. Oh, het boeit u niet? Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Qua financiën wel. Overal wordt bezuinigd. Ik heb mijn baat nog. Maar uh, ja, absoluut. U moet het zelf dus ook met minder doen. U moet zelf ook bezuinigen. Ja, dat klopt. En de euro is onderhand de gulden geworden. Maar de salarissen zijn niet omhoog. Dat vind ik heel flauw. Doe dat ook maar omhoog dan. 2 miljard extra zal er bezuinigd worden, naar alle waarschijnlijkheid. Waar moet dat uh, vandaan komen? Uit de zakken van de ministers. <lacht> de salarissen misschien. Wachtgeld, wacht Wachtgeld van hun. Wachtgeld. Wacht. Ik bedoel, uh, tegenwoordig, als je je baan kwijtraakt na 30 jaar, uh, heb je een WW van, uh, geloof, een jaar op een maand. Wat ze berekenen. Maar hun krijgen voor niks hartstikke veel. We hebben het over tonnen. Neem met mezelf, doe even normaal. Ik vind het best mooi dat u een beetje boos wordt. Toch wel? Nou, ik kan nog bozer. hoor. Marcia van Teel, directeur Walibi Holland. Wordt u ook bozer? Um, ik kan op bepaalde punten wel boos worden ja, over, een aantal, uh, over een aantal zaken. Ja. Ja. Gisteren bij uh, In de Ziel met topondernemers uh, ging mm. het ook over de politiek. Veel ondernemers in die serie voelen zich kennelijk in de steek gelaten door vooral de VVD. Mm -hmm. Voelt u zich in de steek gelaten door de politiek? Nee, hoor, ik voel me helemaal niet in de steek gelaten. Ik denk dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt en dat er kansen en mogelijkheden genoeg zijn. Maar waarom wordt u dan zo boos? Nou, ik kan, nou, zo boos. Ik kan wel eens... Uh, we zijn als Walibi zijn we al heel lang bezig met een nieuwe milieuvergunning En dat duurt er tussen vijf jaar. Ik zal niet vertellen wat dat kost. En iedere keer weer is, wordt dat net niet uh, afgerond. Dan zijn er weer andere obstakels. En dan denk ik, ja, dan nou zijn wij een behoorlijk onderneming. En kunnen we dat wel dragen? Uh, we kunnen ondertussen het geld niet aan andere zaken spenderen, maar er zijn natuurlijk bedrijven die, dat, uh, ja, die zich dat niet kunnen veroorloven. En daar word ik wel eens uh, boos over. Dus u moet een vergunning aanvragen en die krijgt u dus niet, begrijp ik? Nee, dat is een vergunning die we al hebben, maar die moet geactualiseerd worden. En dat kost geld? En dat kost heel veel tijd en heel veel geld en het lijkt bijna een oneindig proces. Maar over hoeveel gaan... geld praten we dan? Nou, ik denk dat wij intussen al een aantal ton hebben uitgegeven aan onderzoek, onderzoekrapporten en zo. Dus dat is wel heel pijnlijk. Zo, ja. Dat gaat allemaal naar de gemeente Dronten dan? Hè? Nee hoor, nee, nee, nee, nee, niet alleen. Want we hebben adviseurs die daarvoor betaald worden. En, maar, maar goed, we kunnen met elkaar denk ik wel sneller en effectiever handelen. Ja, met minder vind papier. dat noodzaak in deze situatie. Ja. Hoe heet dit park volgend jaar? Walibi -E Holland. Oh toch wel? Jawel. Ja. Oh ja, je zoveel namen gehad. Sixflex, uh, Fleverhof, Walibi Flevo, Walibi ja. World. Ja. En de AMB is er ook klaar mee, hè? Want als je hier naartoe komt, dan staat er nog steeds Walibi Rod. Ja. Nou, maar dat is een beetje mijn koppigheid. Want uh, ik, has, ik weet wat het kost om de borden te veranderen. Oh, dat moet nou, je ook natuurlijk zelf betalen. Ja. Ja. ja, ja. ik denk, Walibi staat erop, en dat is duidelijk. Dus uh, gasten vinden ons wel. Ja. Ja. Nou ja, uh, dat moet u dan betalen. Wat u niet kunt betalen, of waar u uh, weinig aan doen kan, misschien wel, is toch wel het wegdek hier naartoe, Op weg hier naartoe. Dat vond... hobbelt, hè? Ja, vond je het hobbelen? Ja, ik vond, ik vond het oh, hobbelen. Okay, en dat ja. was een beetje nat en onveilig vond ik het zelf. Oh, extra. Nou, ja. Ja. Ja, is, nou, ik, ik had graag een wat bredere weg gezien, aan de andere kant gaan uh, mensen dan ook wat harder rijden, dus dat is misschien ook niet zo verstandig. Nee, we, nou, ik ben daar niet zo heel erg, ik heb daar geen problemen mee. Oké, okay, of meer problemen met de files die hier uh, dan uh, geregeld staan? Uh, nou, uh, nee, het valt wel mee hoor, de files. We hebben, uh, uh, we hebben grote evenementen, je noemde ze al in de aankondiging, zoals Lowlands en Defcon op Kom het terrein. Komend weekend hè, Lowlands. Ja, super daar uh, nou, gaan hele verkeersplannen aan vooraf om dat in goede banen te leiden. Dan maak je gebruik van allerlei bypasses. Dus dat is een vrij technisch verhaal, maar uh, we kunnen dat goed regelen. Over ja. banen gesproken. We staan ja. hier tussen de acht banen. Ja. Dat is toch wel een unique selling point hè, van dit park, ja. uh, geloof ik. Um... Hoe vaak zit u er zelf eigenlijk in? Te weinig. Te weinig? Ja, ik zou elke dag wel willen. Ja, houdt u ja. nog van acht banen? Uh, ja, van sommigen meer dan anderen. De speed of sound vind ik persoonlijk uh, die is heel heftig. Maar uh, ik heb altijd last van de laatste bocht achterwaarts, zal ik zeggen. Dat klap je met je hoofd, hè? Uh, nou, nee, dan schud ik gewoon uh, een halve dag loop ik daar Ja, dat is dus een achtbaan. Die, die gaat, die, dan ga je eerst naar, naar voren, heb ik een soort van afgeschoten. Ja. En dan aan het einde ga je dat hele ritje weer terug, maar dan achterstevoren. Ja, ja dat, is echt, dat vind ik vreselijk. Maar heel veel gasten vinden het geweldig. Ja, vreselijk. Maar ergens vind ik het ook wel lekker, of niet? Ja, een achtbaan. ja nee, want de, de Goliath vind ik gewoon super. Dat zou ik. Uh... Maar wordt er dan een soort van stofje getwikkeld in je hoofd? Hoe werkt dat? Nou, hoe dat, dat? Uh, hoe dat uh, technisch werkt, weet ik niet. Maar uh, het geeft je wel het gevoel van uh, maximale spanning. Want uh, je weet ook niet, je weet hoe veilig het is. En toch denk je, als het maar goed komt. Het is gewoon maximale spanning en ook een gevoel van vrijheid. En kriegels in je buik. En uh, ja, ik vind het. Ik vind dat geweldig. Vanmiddag hebben wij ook een ritje gemaakt. Ja. Dit is de houten achtbaan. En de WNL, complete WNL Radio 1 crew zit nu in deze achtbaan. Dag Luc. Hey. Dag Ries. Hé, hey, hallo. En uh, ik zei de gek. En dit is eigenlijk altijd wel het spannendste deel, vind ik, van de achtbaan. Namelijk dat je omhoog gaat... En dat je geen idee hebt wat erna komt. En dan weet je wel, ik me altijd afvraag waarom ik altijd die mensen zo moet gillen, weet je wel. Nou, dat snap ik op zich wel. Wat ik had een naargevoel, vind, is dat je net over dat randje heen bent, dat je dat onderbuikgevoel krijgt. Dat je... Het onderbuikgevoel? Ja, het, het, het gevoel van, ik moet plassen en ook weer niet uh, of zoiets. Hier, hier ongeveer, dit, dit puntje zeg maar. Ja, nou, als je los wordt gelaten. Ja! Ja! ja. Dat goed, ja. En dat was hem dan weer. Ik snap nu wel een beetje waarom mensen gaan gillen. Ja, ik heb je zelf niet gehoord, hoor? Ik was er stil van. Ik was er stil van. Lukt het goed? Ja, hè? Ja, ja. Ja, dus. Ja, en dan stap je uit. En dan voel je altijd een beetje wankel. Trillende beentjes, Marcia van Teel, uh, trillende beentjes. Uh, heeft u dat nog steeds? Ja, als ik uh, een achtbaan heb gedaan wel, ja. Maar verder ben ik vrij stabiel. Oké. Okay. <laughs> en waar komen die trillende benen vandaan? Uh, ja, dat, dat zijn g-krachten. Ik ben niet heel technisch, dus ik kan niet precies zeggen uh, hoeveel of uh, tot hoeveel. Maar er zijn g-krachten die gewoon zorgen dat je bijzonder onder spanning staat. Ja. En waar wij ons best voor doen binnen Walibi is te zorgen dat we achtbanen hebben... Die allemaal verschillend zijn. Dus je kan elke keer een iedere andere achtbaan een andere ervaring meemaken. Ja. Volgens mij is het ook de opluchting als het uh, klaar is. Ja, dat, dat je denkt van oh dat viel uiteindelijk toch wel mee. Ja. ziet er toch altijd enger keer uit. Keer, ja. Ja. Ja. Ja. Als het uh, pretpark uh, net open is dan uh, gaat het personeel zelf in attracties zitten. Hoorde ik om zo publiek te trekken. Is dat zo? Dat hoorde ik. Oh, van wie heb je dat gehoord? Ik heb geen van, van, van uw eigen personeel. Oh, nou, dan zal het wel kloppen, dan weet ik het U weet het niet? Nee. Oh, ik vond, ik vond het wel super. Ik oh, vond het, een skydiver. Super. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja. ja. Nou, er is een skydiver. Is het, heb je het gezien of niet, die skydiver? Ja, ja, ik heb het gezien, ja. Dus als je dat uh, niet in gebruik ziet, is het een vrij vreemd apparaat met twee enorme stalen poten. Ja. En uh, daar hangt een matrasje tussen aan elastiek. Als je dat ding niet in gebruik ziet, dan weet je niet wat het is. Nee, dus dan moet er eerst iemand in om even te laten ja. zien hoe, ja. Dat, ja. Dan, uh, hoe ja. dat dan werkt. Ja. Maar daar moet je wel extra voor betalen weer, hè? Ja, ja. Dat 20, is uit, 20 euro uh, Ja, 17,50 geloof ik. Uh, en ja. Ik heb dat nog nooit gedaan. Het staat nog op mijn lijstje. Oké, okay. ja. okay. We gaan naar WNL-verslaggever Wieger Hemmer, want ook hij is op pad. Uh, Wieger, waar ben jij vandaag? Casper, goedenavond. Vanaf de duits nederlandse grens... om precies te zijn, de A35 richting Gronau. Het is juist deze streek, maar ook de grensstreek met België... waar veel pomphouders klagen dat ze klanten verliezen... Die besluiten de tank vol te gooien in het buitenland. Het zogenoemde weglekeffect. Vorige week onderzoek geweest en daardoor blijkt ook... dat dat de staat jaarlijks 1,1 miljard euro kost. Het is CDA Tweede Kamerlid. Pieter Omzicht die dit probleem wil aanpakken... hij wil die belastingdruk verlagen. Ja, nou, ze hebben heel precieze cijfers over uh, hoeveel auto's gemiddeld rijden en hoeveel brandstof ze gebruiken. En we weten hoeveel brandstof er getankt wordt. Dus ik uh, heb vandaag Kamervraag gesteld waarin ik gewoon vraag van... hoeveel schatten jullie dat weglek-effect in en mag ik alle rapporten die jullie hebben van de afgelopen anderhalf jaar dan nu eens over hebben. Want een jaar of negen geleden zijn de accijns op sterke drank in één keer fors verhoogd. En toen bleken de totale accijnsinkomens voor Nederland te dalen. Dus de staat rekent zich rijk, maar... Maar het kan arm worden. Nou, het probleem is dat wij steeds meer afzet wegzien lekker naar de, onze Duitse collega's. vanwege de aanhoudende accijns- en btw in Nederland. Frans Weghorst aan het woord. U bent pomphouder hier in de grensstreek. Steeds meer omzet. Hoeveel is dat? Wij bevoorraden 81 stations in de grensregio, waarbij zes direct aan de grens gevestigd zijn. En die zes die hebben de laatste jaren uh, miljoenen liters verloren en uitgedrukt in, uh, in bedragen. Dat betekent dat, uh, dat wij voor de staat 20 miljoen euro minder accijns hebben gebeurd, 4 miljoen euro btw. 24 miljoen euro wat alleen ons bedrijf minder heeft gecollecteerd aan accijns en btw. Dus daar is het weg weglekeffect. U denkt aan de staat, maar nu denkt u eens aan uzelf, u hebt minder omzet. Ja, beduidend. En uh, in combinatie met ook de verhoging van de tabakaccijns die aanstaande is, uh, zien we 2014, als de accijnsverhoging doorgaat, zien we toch problemen bij onze stations direct in de grens. Werkgelegenheid, kortere openingstijden van de stations, misschien wel sluiting. Het onbemand maken van stations om kosten te kunnen besparen. 30, 40 en 10 maak 50. Als vriend. Frits Bakker, u bent van de koepelorganisatie van Pomphouders, Beta. Dit is misschien nu voor de mensen die 10 kilometer, 20 kilometer van de grens wonen aantrekkelijk. Maar ga je nog meer verhogen, ga je het verschil nog vergroten. Wordt straks voor bijna heel Nederland aantrekkelijk om in het buitenland te gaan tanken. Met als gevolg dat die 1 miljard misschien wel 1,5 miljard wordt. Kan het zo zijn dat de heer Wekers dit kan meenemen voor Prinsjesdag? Ja, op dit moment uh, is de regering terug van vakantie. In die augustusvergaderingen wordt de begroting besproken. En in die begroting kun je de accijnzen verhogen of je kunt ze niet verhogen. Dus grenseffectentoets gewoon doen. Dan weet je van tevoren wat het effect is. En vooral van Wekers, die woont zelf in Limburg. Nou, daar heb je twee grenzen vlakbij je huis, zou ik zo zeggen. Bijdrage van WNL's Hemmer. We zijn terug in Walibi. Uh, directeur Marcia van Til. U uh, was zelf ooit directeur van Land van Ooit. Zijn ja. er, zijn, dat, dat, dat bestaat niet meer. Nee. Zijn hier invloeden te zien van het Land van Ooit? Uh, Meegenomen? Meegenomen. Van dat familiebedrijf? Uh, nou, ik hoop dat ik heb bij kunnen dragen aan de sfeer. Die overigens al heel goed was in dit uh, bedrijf. Maar uh, daar ben ik een groot voorstander van. Prettige en open sfeer. En uh, de gastvriendelijkheid, zoals die binnen Walibi ook al heel belangrijk was. Daar ben ik ook altijd wel heel erg van. Dat uh, medewerkers zoals we die hier hebben werken, jong en oud. We hebben hele jonge mensen, we hebben ja. ook wat, uh, wat senioren werken. U neemt zelfs taart mee naar het werk, begreep ik? Uh, ja, ik, ja maar ik ben zelf heel groot fan van taart. En, uh, ik neem en dus zo een... houdt u uw personeel tevreden? Uh, nou, taart. niet alleen met taart natuurlijk, maar uh, ik vond een tijd voor taart. Ik denk, uh, daar heb ik nou eens even zin in. Wanneer is de tijd voor taart? Wat zeg je? Wanneer is de tijd voor taart? Nou, we hebben natuurlijk hectische Als weken Als de ene collega toch niet die salarisverhoging heeft gekregen die hij wilde naar dat krijg je niet, maar ja, taart krijg je nee. wel. Nee, salarisverhoging doen we inderdaad niet, maar um, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar we hebben hectische weken achter de rug en uh, het is hoogseizoen, dus uh, we maken lange dagen. Niks is ons te veel en dan denk ik van nou, dit is natuurlijk Dan is dat een niet... mooi moment. Dus ja. even goed en, en het wordt ook een druk weekend, want Lowlands komt eraan. Ja. Dat ja. is op uw terrein. Klopt. Verdient u daar nog wat aan? Uh, ja, zeker. Ja. Dat is de bedoeling ook. Hè. Dat we zijn commercieel bedrijf, dus we daarom. doen niks voor niks. Nee, niet veel, althans. Uh, dus wij uh, verhuren het terrein aan Lowlands. Ja. En ja. natuurlijk ook de reclame die dan erbij komt. Er komen een lading mensen op, op dat evenement af moeten uh, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, morgen dan zijn wij in Lelystad, ook in uh, deze provincie, in ja. Flevoland. Dan bij de directeur van de, de batavia -werf, Blijf je slapen in het uh, vakantiepark hier, of niet? Nee. Oh, echt niet? Nee. We hebben het net gerenoveerd. Het is geweldig. Nee, ik woon hier om de hoek. Oh, okay. heeft, heeft u een vraag voor de directeur van de Betavia uh, Ja, Ik weet uit ervaring dat het nodig is om een bepaald volume te hebben in, uh, in je bedrijf in, qua bezoek en omzet. Dus ik vraag me af, uh, is dat volume daar? Uh, is hij daar tevreden over? En als het niet zo is, hoe gaat hij dat verkrijgen? Want dat maakt het ondernemen een stuk uh, eenvoudiger. Maakt u zich zorgen over de Batavia Erwerf? Nee, nee, Omdat u dat zo expliciet vraagt? Nee, maar ik heb zelf gemerkt hoe het is om in een wat kleiner bedrijf te werken. En een wat groter bedrijf als dit maakt je slagkracht gewoon veel sterker. Dus uh, dat bevalt me heel goed. Kijk. Nou, fijn dat we hier mochten zijn. Leuk. Met de zomeravondspits. Ja. Volg onze tour. Dat kan online via @avondspits WNL op Twitter. Ja. Zometeen op deze zender. Weer, daar, daar komt die Speed of Sound komt ja, er weer ja, voorbij. Dat weer, ja, ja, dat is hem weer. Onno Smit, hij is muzikant en uh, hij staat ook uh, komend uh, weekend op uh, Lowlands. Oh, mooi. Dus, Goed. dus dat uh, zometeen ben de, bij de NTR op Radio 1 bij Kunststof. En morgenavond is WNL terug met Zomeravondspits. Omroep WNL. Wij blijven gewoon.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 Van alle kanten.